Zit van der Linde met het NOS-journaal. De Russische president Poetin wordt bijgepraat over mogelijk muiterij door het Wagner-leger. Dat meldt het Kremlin volgens het Russische staatspersbureau TASS. Wagnerbaas baas Prigozhin meldde gisteravond een Russische aanval op een van zijn kampen. Nu dreigt hij met vergelding. Hij wil met zijn troepen vanuit bezet Oekraïne Rusland binnenvallen. De Russische Veiligheidsdienst FSB roept leden van de Wagnergroep op om geen bevelen van Prigozhin uit te voeren. Er zijn op dit moment geen geverifieerde berichten van een Wagneraanval in Rusland. Crypto-platform Binance mag ook in België geen diensten aanbieden. De financieel toezichthouder FMSA zegt dat het bedrijf niet de juiste vergunning heeft. Om deze reden is Binance in meerdere landen al verboden. Het platform is de grootste cryptobeurs ter wereld. De Amerikaanse beursautoriteit heeft rechtszaken lopen tegen Binance en het platform Coinbase. Volgens de autoriteit zit Binance in een web van misleiding, belangenverstrengeling en ontduikt het bewust de wet. In Den Haag is een dode gevallen bij een schietpartij. Gisteravond werd er geschoten in de wijk Laakkwartier. Omstanders zeggen tegen Omroep West dat het slachtoffer in een geparkeerde auto zat. Er zou vanaf een langsrijdende motor zijn geschoten. Het slachtoffer is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Volgens de politie is er niemand aangehouden. En over de toedracht van de schietpartij is niets bekend. Stellen Griekspoor is in de kwartfinales van het ATP-toernooi van Halle uitgeschakeld. Hij verloor in drie sets van de Rus Rublev, de nummer zeven van de wereld. Griekspoor, de nummer 29, won vorige week nog het toernooi van Rosmalen. Halle was het laatste gastoernooi van Griekspoor voor Wimbledon dat volgende maand begint. Het weer vannacht komt het af naar 13 tot 15 graden. Morgen veel zon. In het noordoosten kan er wat regen zijn. Verder is het droog en het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS journaal. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zon. Zee. zee, Zandvoort, Een zomerhit! Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. Make a move on In the blink of an eye I'll be there too met ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en zomerhit. I've been lost in your house all afternoon The more I trip, the closer I get to you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 I need light, I need life, I need what I never felt. I'm Ze kunnen het beter. FM zop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 Zijn we hier Wat ik doe, doe, do. do, do. hoe do. zijn we hier beland? Je vond, een, je vond een nummer in mijn zakken Daarmee heb je zelf maar een heel verhaal geschetst Nu moet je zonder genade Nee, je wil niet meer praten Tot je later rustig wakker Volgens geschud door de kat Oh, als de morgen komt Ja, als de morgen komt Dan is het licht een je En dan bel je mij weer op Maar girl, ik neem niet op Je weet dat het niet klopt Fuck that. Deze is voor al mijn lady als de er is gesit en je weet hoe laat het is, A A alle ogen op mijn baby. Als het uit is met je ex en je best die heeft gedest, zijn we niet immer outside, zijn? zijn we niet immer.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 I know your love is here for me, and I'm a my mystery, baby, I know it's plain to see, and it's clear to you, like the world turning around, I can always you came